De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Geschreven door Peter Reumer. Vandaag de eenarmige bandiet. Politiek is niets anders dan eigenbelang. Ja. Dat heeft niks te maken met een betere wereld of met een verheven mens. Het is toch alleen met een hele dikke portemonnee. Ja. Eh, stel je voor. Hoe moet ik me voorstellen? Nee, nee, stel jij je nou eens gewoon voor, samen gedacht vanuit mijn hoofd. Oh. Dat jij in de politiek zit? Ja. ja. Gesproken? Ja. Nou, laten we er even zeggen dat jij mij een borrel zou aanbieden. Ja. Jij biedt mij een borrel aan, Ja omdat mijn glas leeg is. Dus jij zou mij een borrel aanbieden. Stel je voor. Ne? Dan zou ik op jou stemmen. Dat is politiek. Ja, ja. Ik, uh, ik geef jou een borreltje. Wacht, fijn mens. Hartstikke goed, mens. En jij stemt op mij. Onmiddellijk. Als ik in de politiek zat. Maar ik zit niet in de politiek. Als nou, zat je in de Sahara ik kan mij dat dan schelen. Dus op mijn stemmen heb, geen nee. <lacht> heb je, je geen nut? Nee. Daar heb je geen nut. Dus, hoef ik jou geen bolletje te geven. Dacht ik het niet verder de krentenkakker. Nee, Fokke, dat is nou politiek. Ik heb geen zin om met jou over de vragen des levens te praten, demagoog. Demagoog? Ja, ik krijg er alleen maar een doge strot van. Dan, dan, dan bestel je toch een borreltje. Wat van dan? Ik ben er met op mijn AOW heen. En toch geeft geen krediet. Nou, dan neem je toch gewoon een, een glas gemeentepils, dat kost je niks. Meen je nee, dat ik? dan? Ja, natuurlijk. Is dat de voorziening voor ouwe oude vandaag? Hoe je die. Uh, hoe heet, eh, uh, Pils? Ah, nee, oude, dat is voor iedereen. Dat is maar kraken, dat heb ik nooit geweten, maar waar haal je dat dan? Waar haal je dat dan? Dan over overal leidingen. Lading, ladingen, ja! Waterman! En... Daar bijvoorbeeld! De slangetje met de spoelbak van toon. Nee, ja Daar ko komt water uit. Dat, dat zeg ik toch? Gemeentepils. <laughs> Geintje. Neem je troep in de maling? Oh. Hé, dat is. Hé, daar. Hey, de, lang niet gezien. Nee, ik heb mijn tijd niet in de bak gezeten. Ach, jongen, daar hebben we hem eindelijk dan. Mijn eigen zelfgemaakte, liefdevolle redder in de nood. Zit? Jongen, geef me gauw een borreltje. Je vader sterft van het dorst. Ja, het spijt me, pa. Het zit er niet in vandaag. Geen Ho geld. Hoe kan dat nou? Hoe spreekt hij? Gisteren zitten er nog zeker twee geldjes in je portefeuille. Hoe weet jij dat? Wat... Van die 50 gulden? Nee, ja, nee, wacht, nee, weet ik, omdat ik dat weet. Daarom weet ik dat. Jij hebt met jouw neus in mijn portefeuille gezeten? <lacht> ik heb mijn pro, mijn oog erop laten vallen. Gaat hem laten leggen? Dat is wat anders? Ja, ja. Nee, waarom zou dat niet mogen? Waarom mag ik mijn oog er niet in? Kan, wat kan mij dat schelen Of jij je neus steekt in mijn portefeuille? Nee. Of dat je je oog erop laat vallen? Voor maap, steek, steek je hem in je mik ja. en, en vreet je hem op? Er zit toch niks meer in? Jij ja, hebt mijn geeltjes. Wel, nee, man, ik ben blut. En meer dan dat. Kadette? Een grote blauwe enveloppe. Zie jij ze vliegen of zo? Nee, pa, je ziet ze zelden vliegen. Ze schuiven. Ze schuiven zo je brievenbus binnen en vallen dan op je mat. schuiven. Je bent niet goed bij je hoofd. Jij bent gegrijpen door de belasting. Oh, reken maar van jezelf. Yes. Belasting? Belasting? Maar. Ja, Jij betaalt. Ze betaalt ons nooit belasting. Tot op de dag van vandaag, niet nee. Waarom? Nou, in ieder geval, ja. dat moet je niet doen, ja. dat moet je weigeren. Weigeren? Dat, dat kan je niet weigeren. Dat draai je de bak in. Wat kan je hem dat dat schelen? Hij heeft ze half een half leven in de bak gezeten. Uh, voor diefstal. Da is belasting geen diefstal? Uh, hoe hebben ze jou nou kunnen vinden? Weet ik veel. Ze zijn er zeker achter gekomen dat ik die stalling heb. Dan krijg je een zogenaamde uh, voor, voor, voorheffing ja. van het een of het ander. Vertel mij. Of je even 1100 ballen af wil schuiven. Wat ja, een normale je zegt jongen. Wat een kapitaal. Dan Dat moet je toch niet zelf betalen. Hij heeft toos dat niet voor je dan. Nee, nee, die is die man komen. Dan had je maar moeten sparen, Peek. Sparen is voor half garen. Koppel, op, Peek. Er zijn ergere dingen in de wereld. Ja, nou, zoals? Nou, zoals... Uh... Uh, een leeg glas, bijvoorbeeld. Dat... Juist, juist. Huh? Laat mij je wat aanbieden, Peek. Uh, het, het breekt door. Het begint de dag. Het verstondt. Het breekt door. Zij ja, doe maar met een pils. Doe, twee pils. Uh, to... Peek, en ik hè? Ik heb jou niks aangeboden. Spijt me, ouwe. Maar het geld groeit me niet op mijn rug. Ah, oh, nou, nou, nou. Wat een verpletterende gulheid. Peek. Jong, als jij een kerel bent, ging jij nu onder deze omstandigheden die staan, aanvaarden? Ik zit helaas niet in de situatie voor een dergelijk luxe gevaard. Kijk aan. Twee brokken, kijk, ze zitten. Twee grote blokken, kerels. Allebei voor een glas. En ik, ik zit te verdrogen. Natuurlijk, ik ga wel. Ik weet, wanneer ik niet gewenst ben, ik ga. En als ik je niets meer van me hoort, jong. Als jij niks meer van me hoort, dan ben ik waarschijnlijk dood of overleden. Maar trek het je niet aan. Nee, joh, pa, dat zal ik zeker niet Nee, niet doen. Goed, dan ga ik maar. Ja, oh, dag, pa. Dag jongen, dag slijmbal. Jongen, jongen, jongen, jongen, Hoe heeft de heer ze zo kunnen maken? Een kleine blauwe envelop. Binnen de vijf minuten ben je al je geld, je vader en je vrienden kwijt. Nee, nee, nee, dat is niet waar. Er is altijd wel een vriend te vinden die je helpen wil. Nou, help jij me zoeken? Dat doe ik toch helemaal niet, kerel? Want hij zit recht tegenover je. Ik <laughs> Geloof dat jij je vergist? Ik zie alleen maar jou. Als jij financieel gesproken in de dollen zit... dan weet deze jongen wel een weg om eruit te komen. Eh, eh, dank, je, dank je, Frits. Ik heb een tijd geleden mijn laatste kraak gezet. Ik begin er niet meer aan. Wie, wie lult er nou over een kraak? Eerlijke handel, jongen. 100% goud snij. Ik zit in de amusementbusiness. Oh, en een circusnummer. Zoek je nog een ezel? Nou, amusementsapparaat heb ik het over. Gokkasten, flippen, automaten, videospelletjes. Ja, wat moet er nou mee? Wat moet ik er dan nou mee? Je moet zo'n apparaat in je stalling nemen. Om een fietser te vermaken? Voor je klantjes... <laughs> Dan neem je een fruitautomaat, zo je die uitbetaalt. Als die uitbetaalt. Uh, is dat zo'n ding waar je gulden in blijft? Gewoon? Nou, daar hebben we het over. S'morgens komen ze hun fietsie halen. Huh? Hup, even een paar guldenjes in dat ding. En s'avonds fietsie brengen. En hup, nog een paar guldenjes om het verlies van die ogen goed te maken. Voel je hem? Ach, ja. Mag niet, Huis. Voor je het weet heb je een paar huisvrouwtjes over de vloer... Ja zeker, Die het halve lange zakje bij jou komen inleveren. En geloof me, geloof me nou... Binnen een paar weken heb jij je belasting betaald... En daarna ja, is het ja, kassa! Nee, ja, wacht nou, maar als zo'n ding uitbetaald... Dan ben ik alles kwijt. Als zo'n ding uitbetaald? Ja, ja. Voel je hem? Ja, en wat zou mij dat dan eventueel... In het geval dat ik dat dan misschien zou doen... Nou, nog helemaal kosten. Doppers. Niks. Nee? Niemand al. Eén keer in de week kom ik even bij je langs, maak het geldbakje open en we delen 50-50. Ja, ja, ja. Ja, ik voel eigenlijk meer voor Samsam. -sam. Vind ik ook goed. Zo. Zo. Wat dacht jij nou? Ik heb dat ding moeten moet, uh, uh, aanschaffen, zou ik maar zeggen. Uh. Maar kom op, niet langer zeuren. Jij neemt nog een bakje bier van me Ach. en vanmiddag kom ik even bij je langs. Eh, uh, zorg jij voor het wisselgeld? Belasting? <laughs> je moet er niet eens over peinsen. Ja. Nee, ik zou er nog niet eens over pijnzen. Ja. Je weet toch hoe het gaat? Komt zo'n minister uit uh, Oekie hè? zwarte achtergrond zitten boord. Ja, komt er uit het land zo'n lalebol van ons, die komt staan ze Uitgebreid bunkeren en uh, innemen. <laughs> en dan komt de rekening, 1100 gulden. Nou, ja. Dat hebt die gozer natuurlijk niet je bij. zich. nee. Maar toevallig. Heel toevallig heb een meneer te Breken vanmorgen zijn belasting betaald. Nou je kan het beter meteen zelf in het water gooien. zeg, eh. Wat hoor ik eigenlijk voor een geluid? Een fruitautomaat. Een fruitautomaat? Ja, zo'n ding waar je een piek in gooit. Waarvoor? Voor, voor een zak Nee, voor het checkpot. Dat is een gokautomaat. Je gooit er gold in, een de dek en een de hendel. En ja, dan kan je een klap geld terugverdienen. Voor elke gulden een klap, een ja. klap geld. Hey, alleen als je mazzel hebt. Misschien <lacht> je het niet. het is iemand man te verdienen. Zo, die staat. Oké, okay, Frits. Nou, hoe vind je me bijstaan? Mooi blikvergetje, hè? <lacht> Laat nou de mensen maar komen. Kassa. Zeg, uh, gooi er wel even een deken overheen als ze komen controleren. Controleren? Daar heb je niks over gezegd? Nou, je hebt er ook niet naar gevraagd. Maar ah, maak je niet de sappel, ze komen je niet controleren. Nee, maar... Maar je kan nooit weten, als ze komen controleren, gooi je er dan de deek overheen. Ja, maar... Dan is hij gewoon niet van jou, voel je hem? Nou, succes. Volgende week kom ik toch even langs met een sleuteltje. Doei. Doei. Ha, heb je dat apparaat van hem? Geleend, ja. Kijk, ja, jij ja, ja, doet ook alles om maar in de rotsen te komen. Oliekoek, geef jij je... Geef jij je vader eens een piek? Ik kijk wel uit. Wat nou, kijk wel uit? Wissel me even een En ik dacht dat je blut bloed was. Ja, nee. Het zijn mijn reservers. Gooi die nou niet in het apparaat, ouwe. Straks ben je ze kwijt. Heb het? Je zegt zelf of betaald uit? Ja. Wis wissel nou maar, bemoei je niet met mijn, met mijn kapitaal. Ja, eh, het is ook mijn erfenis. Niet klagen zijn. Alsjeblieft, wacht maar tot ik binnen ben. Oh, dit kan nooit goed gaan. Zes letters, uh, pijp, pijp, puur pijp, sigaar, sigaar. Ah, klopt, veertien, horizontaal, ooft, vijf letters. Fruit. Uh, om het hoekje, Harry. Huh? Wat? Fruit, automaat, om het hoekje. Fruit, automaat is veertien letters en ooft is fruit, vijf letters. Fruit, ooft, ooft, ja, ja, tuurlijk. Ja, dat zei ik. Ja, nee, ik dacht dat je voor de automaat kwam. Zeg, het was dat voor Harry? Dat zeg ik, mevrouw automaat. Hé? Huh? Jij, jij hebt hier zo'n gokautomaat, Wat moet je dan ermee? Geldvrienden. Uh, geld verdienen. Aan al die stumpers die daar geld in gooien? Achoo. Ja, trapt toch niemand meer in? Nou, eh, uh, wel. <laughs> wat? Sta, staat die ouwe aan die kast te trekken? Hij uh, vult zijn AOW aan. Hoe, betaalt dat ding dan uit? Wie de checkpot heeft, mag hem houden. Oh, zo. En, uh, zit daar dan nog wat in, uh, in zo'n checkpot? Nou, dat ligt er dan. God ga maar kraken. Zo te horen ligt er nou een geeltje. <laughs> Meneer, meneer, betaalt kring nou uit. Je hebt wel een vrikkere gek van plaat te pakken. Pa, het is een kwestie van volhouden. Zeg, uh, heeft u nou net 25 gulden aan dat apparaat verloren, meneer de Breker? Mm. Oh, ik hoor al deze stemmen. Ik zit al dicht, potje dicht. Hebben we die steunpilaar. Alsjeblieft, staat die weer. Steunpilaar ook. Zo vergaat het de oude gokker. De oude gokker? De enige waar jij eigenlijk gokt, zijn onze sociale voorzieningen. ook betaald al taken. Uh. Toch jammer hè, dat zo'n keurige oude heer als u niet tegen uw verlies kent. Ja, <laughs> ik kan eigenlijk goed tegen mijn verlies, Gohan Mabio. Eh. Maar ik speel om te winnen. Ah, je hebt er een slag voor nodig. Ach, beste zwager, wissel mij even vijf gulden. Eh, met genoegen. Wat ga je nou doen? 25 gulden verdienen. Maar ik mag daar nee, even. Nee, ik sta er te spelen. Volgens mij sta je hè? hier. Nee, nat Gimpy. Het is mijn geld. Wat er is... Wat er zit mijn geld in. Vlug, alsjeblieft. van nee. maar een antietje. Is... Nee. Wat nou? Nee, nee. Ik kan niet toezien dat jij je hele kapitaal erin dat ding gooit. Oh, ik krijg... Ik, ik... ben ben... mijn hart is dus uit mijn ritme. Ja. Oh, maar moet je er een beetje aangeslagen. Pannenkoek. Dat kring, dat staat in een openbare gelegenheid. Ik heb recht op tien gulden. Doe het niet, vaar. Wat heb je hier voor hem een eens? Mij... Kun jij toezien dat je eigen vader getild wordt door zijn bouw gaat? Dus ook jouw erfenis, weet je nog wel? Ja, dat ding staat illegaal. Oh, ik voel kloppen in mijn hals. Met ik kloppen in mijn hals. gaan dan. Precies! Geef me of ik heb die tien gulden. vergeet je zo aan bij de politie? Spreek hier, mijn vader. Die gulden! Of je gaat beschut! Zelf weten. Kijk! Nou, reken maar! Schiet op! Twee, drie. Vier. En één erbij Kom, nou, is. Vijf, alsjeblieft. Nee, ben willen erbij gaan. Nee. Eindje erbij. Vijf had je gevraagd. Schiet op. Alsjeblieft. Hé, twaalf. Hé, hou je op. Dat is maar, buf. Nee, nee. Dit kan niet goed gaan. Zo terug. Wat ga je doen? Geld halen. Oh, als Tracy verhoord kunnen we onze lol weer op? Ik wist niet dat het vandaag woensdag was. Het is maandag. Nee, volgens mij is het woensdag. Het is maandag. Maandag, je moet je laten nakijken, jij. Weet je gehakt? Al oh, ben je weer bij? Dus is het woensdag. <lacht> je uilt die enkelijsrolmanak. Verdoemd Verdomd zei hij uilt. Woensdag dag. Ik heb het begrepen, Harry. Het is niet alleen vandaag woensdag, het is al bijna de hele week woensdag. Elke dag gehakt. <lacht> Ik vind het helemaal niet erg. Nee, maar jij schraatst ook vanop mee. Ik betaal voor mijn kosten inwoning. Oh ja, nou we het daar toch over hebben. Wanneer denk jij deze maand te betalen? Hoezo? Je bent al een paar dagen over tijd. Oh ja? Ach, ik begrijp het wel. Jij dacht natuurlijk nog steeds dat het woensdag was. Ja, uh, ja niet dat ik iets tegen heb, hoor. Ik, uh, ik vind het wel uh, smakelijk eigenlijk, ja. Best wel heel lekker. Ergens. Nou, dat is fijn, hoor. Betekent dat dat je nog een maandje blijft? Zeg nee, dinges. Doe. Hm? Hey. Zeg gewoon nee, pak je spullen weg, weet een kerel. Graag nog vele maanden, ja. Dan moet je wel afkomen met de huur. Ja, ja, Trace, ja. Uh, ach, uh, zou ik nog even één dagje mogen wachten? We hebben een afspraak, Harry. Stipte betaling. Natuurlijk, ja, weet je, het, het, het punt is. Uh, mm, Blijf dat maar eens uh, ik, ik heb het even niet, hè. En sterker <lacht> nog, Trace, kan jij mij voor 100 gulden lenen? Niet doen, Toos. Niet doen. Ga hey, je, niet voor morgenochtend. Wat heeft dat ermee te maken? Dan dan is over Jan open. Wie? De pak van lening. Wat moet je daar? Ja, ik heb wat te belenen. Nee, ze daar alles aan? Wat fatsoenlijke mensen wel, ja. Dus ik zou maar de moeite maar besparen als ik jou was. Wat is hier gaande? Zo, sorry mezen dat ik wat later ben, maar ik krijg dat oude mens niet weg. Welk oude mens? Oh, tante Wil van verderop. Wist ziet dat hij je fiets had? Nee, nou, zullen we dan maar gaan eten? Zeg maar, wat zoekt ze dan in jouw fietsenstalling? Oh, lekker gehakt. Mm. Dit zaakje stinkt. Dit hier niet hoor Trace, nee hoor. Dit balletje ruikt heel behoorlijk. Toch zonde... ...dat jij saafig gesloten bent. Ja. Ga nou toch eens even opzij met je domme hoofd. Mijn kom. beurt. Rak op. Heb je nog geld dan? Heb jij nog geld? Een zak vol rinkelende in de gulders. mijn laatste honderd gulden huur. Ik moet die jackpot hebben. Oh, want ik kan de spanning niet meer aan. Oh, mijn neus slaat ook al weer dicht. De rest trouwens ook. Heb jij... Maar nou even. Heb jij nog gulders dan, houden we Daar niks aan. Zo'n dreng moet eens uitbetalen. Eens moet die jackpot nog komen. Hier, hier, hier. Kijk, alsjeblieft 20 tikken krijgt hij erbij. Laat ze uitbetalen. Neem je winstje. Ja, waar zie je me voor aan? Nee, dat ik een tientje winst pak. Ik heb er meer dan 400 gulden in zitten. Ja, alleen van jou, ja. Met mijn AOW erbij, kom je ongeveer daar 800, 900 gulden. 944 gulden en 17 tikken. Ja, hij heeft het bijgehouden. Hoe bestaat het? Hij heb het bijgehouden. Het is trouwens 954 gulden en 15 tikken. 14. Ik heb het nog niet eens over die pegels die de anderen in gegooid hebben. Oh, okay, kijk. Kijk, nou staat hij goed. Twee sterren. Nou, nog één sterretje nee. erbij. En ik. Oh, oh, nee. sta me bij, heer. Sta me bij. Als er een rechtvaardige, allesheerser bestaat, trek u dan het lot aan van een oude man. Een arm, eenvoudige, oude, engzame man. Op zwart zaad. Ja? Ah, oh. Hij bestaat. Hij oh. houdt van man. Slechte beurt, maar Nu ik weer. Ik weer. Ik wilde geen tijd lezen. Ik kom alleen even langs om wat uh, wisselgeld op te halen. Heb jij mijn gouden bellen gezien? Nee, ik heb ze ik vandaag wel eens een keertje niet ingedaan. Ik ben ze kwijt. Blijf zoeken. Gisteren had ik ze nog. Nou, ze zelf wel ergens liggen. Ik ga weer. Wat hebben jullie toch? Wat anderen hebben, weet ik niet, maar ik moet mijn belasting terugverdienen. Je vader en Harry zijn hele dagen van huis en als jullie hier s'avonds zitten te eten... ...dan hangt er een spanning waar, waar je een heel vet gebouw mee kan... Ach, nou, niet. kan ik... Een... Harry wil huur huurman niet betalen, maar gauw zijn we wel eens weg... ...en jij met een zak vol groeles. Dus wat is hier toch aan de hand, Ik baby? zou het je echt niet kunnen zeggen, lieve schat, maar het komt allemaal wel weer goed. Tot straks! Het komt allemaal weer goed. Ik ben daar zo zeker niet van. Als we hem maar lang genoeg volhouden, dan lukt het wel. Lang genoeg, lang genoeg. Weet jij dan niet wat er gebeurt, pannetje-pap? Straks komt die onbetrouwbare schurk, die vries met een sleuteltje, begrijp je dat? En die haalt alle poelen in het apparaat. Hé, ben je wakker? Ben jij wakker? Vraag je ogen eens uit. En dan brengt die peet het allemaal naar de belasting. Nee, centen. Ik heb nog nooit belasting betaald! Maar dat kan niet, dat mag niet! Dat geld is van ons! Nee! Ja, nog hoor eens eventjes. Oh, geef het even, commentaar! Als ik win, is het van mij! Allemaal van mij! Maar mijn huurfokken! Ik moet mijn huur kunnen betalen! Nou, dat is dat niet te groot! Ga lekker liggen! Ha, hé, hé! Het is de honderdrollen! God, kracht. de eh, <laughs> eigen schuld, ik heb Nou, Nou, nou ben ik weer, oh. dat ben ik weer! En, en je krijgt geen stuiver van me! Oh, ik ga nog liever naar de bedeling! Je zou wel moeten, want je guldetje is weg. <laughs> oh, nee. Het is er. Ik, ik, ik heb geen gulders dus meer. Peekjes wisselen. Nou, maar dan wacht je nog even. Ja, stel je voor. Stel je voor, dan komt iemand anders binnenlopen. Die gaat er even nou. een gulden in en die trekt de hele kapitaal eruit. Oh, nee, nee, dat mag niet. Ei, die oh, liepel. We breken hem open. Laat het hem houden. Ja, we breken hem. We, we breken hem open. Haal ons geld terug. Ja, maar kan dat wel? Denk aan je huurtje, jongen. Moet dat in één klap naar een of andere oh. bezitten die je toevallig lang komt waaien. Pak één knuppel! Ja, Pak maar een manier, Ik, ik, ik. ik. Kan Dat het niet, stemmeer. denk ik ik, ik. ik doe het. Welke stok? Daar ligt hij hier, die grote ja. dikke gelukkig bij de verhalingsbak. Zo, daar komen de gulletjes weer binnenrollen. Blij? He, we hebben ons verdaagd. We doen het niet meer. Oh, nou mooi. Dan is het wachten op Frits, en zijn sleuteltje en mijn belastingproblemen zijn geheel de wereld uit. Oh, nou, kom, zeg, we staan dat niet toe. We pikken het niet meer. Wat bedoelen jullie? Dat geld is van oh, ons. We breken hem open. Ho ho ho ho ho ho! Dat geld is niet van jullie. Dat geld is van Frits en van mij. En als jullie dit apparaat vernielen, zal ik. Als familie zijn er uiteraard mijn eigen inhouden. Ja, maar Frits heb twee versukke handen. Koolschoppen, hebben gered. Koleschoppen heb En daar staan ik nergens voor in. Hier. Ja, wacht dan. Hier. Laten we het nou rustig blijven. Hier, mijn laatste juurtje. Wissel maar. Ja, wat doe je nou? We zouden toch... We, we Sukke nou toch... koleschoppen heb ik Frits. Liever blut en dood. Maar ik ben al blut. Leen dan. Leen dan. Nou toch wat. Peek, zwager van me. Oh nee. Never, voor mij gaat er geen gulden zo'n apparaat. Ik ben principeel tegen gokken. Hoor dat? Oh, nou gaat hij goed. Wacht even, kijk eens. Dus Twee sterren. Twee sterren. Zo. Dus dat is het. Oh god, oh, Therese. Toos. Een gokautomaat. En daar probeer jij je belasting van te betalen, Peek. Het is een manier. En zo te zien over de ruggen van je vader en je zwager. Ach. Waar is de huur, Harry? Nou, nou als je me nou 25 gulden leent, dan, dan heb je een kans. Dan, dan, dan win ik het zo terug. Heb je dat allemaal in dat ding gegooid? Nou, gelukkig wel. Nee. Weer niks. Ga ermee uit, pa? Nee, ik wou nog even doorgaan. Mijn wee zit erin. Mijn elektrische deken. Jouw gouden bellen. Zitten mijn gouden bellen daarin? Nee, nee. nee natuurlijk niet. De gouden bellen. De gouden bellen passen niet in het gaatje. Ik heb ze eerst even beleend, natuurlijk. Maar dat waren mijn bellen. Ja, dat, ja, ik heb ze zelf die in. Uh... Nou, nou is het uh, toch uh... genoeg. Thijs, wat ga je doen? Nee, niet doen, Thijs. Niet, niet rot doen, Threes. Zo'n ding is een uitkostbaar van die stokken. Dat, dat is, is mijn stok. Geef hier. Nee, nee. Dat apparaat dat. zal nooit nee. meer iemand in het verderven. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, ik, oh. ik heb oh. hem geleefd. Oh. De shitpot. Onze centen. Maar, alweer, maar jou. Mijn centen. Mijn centen. Ik gaf de vracht. Ik heb de shitpot. En je bent een geen gulden ingegoot. Dat is dan bij deze goed gemaakt, alsjeblieft. Eegonnen. Hey, wat moet je daar nou mee treden? Even ons. Toast. Nee, nee, nee, dat doe ik toch niet. Weet je wat ik ga doen, heren? Ik ga mijn bellen terughalen. En ik koop een leuk valletje. En misschien. Grote ik er nog wel een rijtje aan. 1100 gulden belasting. 500 gulden huur. En een voor een bak bier. Het zit er allemaal niet in.